4 uur. Jelle Visser met het NOS journaal. Israël heeft vannacht doelen bestookt in de Gazastrook. Dat meldt persbureau Reuters. Het was de eerste aanval op Gaza sinds de wapenstilstand van half mei. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Volgens Israël was de luchtaanval gericht op Hamas als vergelding voor de brandballonnen die gisteren werden opgelaten vanuit Gaza. Door deze brandballonnen brak op verschillende plaatsen in Israël brand uit. De brandballonnen waren een reactie op de omstreden vlaggenmars van nationalistische Israëliërs gisteren in Jeruzalem. Het memo van Pieter Omzicht is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving, melden ANP en het Nederlands Dagblad. CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij heeft dat gisteravond gezegd in een Zoom-vergadering na een gesprek met Omzicht. ANP en Nederlands Dagblad waren toegelaten tot het digitale gesprek. Volgens het CDA was dat niet de bedoeling. Het memo lekte het afgelopen weekend uit. Daarna heeft Omzicht zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In München zijn gisteravond meerdere voetbalfans gewond geraakt door een protestactie van Greenpeace vlak voor de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk. Greenpeace vloog met een paraglider boven het stadion, maar de bestuurder raakte de kabels van de zogeheten zwevende camera en scheerde rakelings over het publiek. Daarna belandde hij op de grond. Twee toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Greenpeace wilde met de actie aandacht vragen voor het milieu. De milieubeweging heeft inmiddels excuses aangeboden. Volgens Greenpeace was er een technische storing... en moest de bestuurder een noodlanding maken. In Elspet in Gelderland zijn 220 kalveren omgekomen... bij een brand op een boerderij. De brand brak gistermiddag uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer kon niet voorkomen dat drie van de zeven stallen zijn uitgebrand. Gasten van een nabijgelegen camping hielpen bij het redden van de koeien.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 to hear now. Don't think, hear Don't think I'll hear it again. But the nights were always warm with you. Holding you right by my side. Right by If my the morning noise comes too soon. Before I even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 Grote man, er is niets dat ik nu tot je zin kan en sorry voor. FM! Die FM's aan voor. 106.9. FM!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 ZFM CFM's antwoord 106.9 FM. 1, 2, 3, 4. Is.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 Je voor ti, tu, voor mij. Je voor ti, tu, voor mij. Je voor voor mij. Je Maar wie zou het weten? Want de esa zouden we elkaar ontmoeten. tu química, que ontmoeten. la mía. Lo que tengo lo elkaar porque We zouden elkaar ontmoeten. We zouden como los de antes. El respeto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 Sonaría sonaría fm op 106.9 is zon, zandvoort en zomerhits. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voor hem.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 Al die dromen ons ontnomen al lang vervlogen in de nacht. Is er nog genegenheid? Oh, is het slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen.